7 uur. Ewout de Jong met het NOS journaal. Het noorden van Italië is opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van ongeveer 7 op de schaal van Richter. Het epicentrum, ongeveer zes op de schaal van Richter moet ik zeggen. Het epicentrum lag ten noorden van Bologna. Volgens Italiaanse media is er zeker één dode gevallen en zijn enkele gebouwen ingestort. Op sommige plekken zijn mensen bedolven geraakt onder ingestorte daken en muren. In een aantal steden renden mensen in paniek de straat op. In 2009 vielen er in het plaatsje L'Aquila bijna 300 doden... bij een aardbeving met een kracht van 6,3 op de schaal van Richter.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 Na afloop van het G8-overleg in de VS zei Hollande dat hij komende woensdag op de Eurotop een voorstel voor Eurobonds wil indienen. Dan kunnen landen die moeilijk kunnen lenen op de financiële markten goedkoper aan geld komen. Maar landen als Nederland en Duitsland zouden daardoor een hogere rente moeten betalen. Bondskanselier Merkel is dan ook tegenstander van Eurobonds, terwijl de Griekse en Italiaanse regeringen voor zijn. Op de G8-top werd gehamerd op de noodzaak van economische groei en het scheppen van banen. De G8 zegt dat de economische crisis moet worden bestreden met een mix van stimulerings- en bezuinigingsmaatregelen.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 Anderen gingen teleurgesteld zo snel mogelijk naar huis. Het overwinningsfeest van Chelsea is zonder problemen verlopen. De wedstrijd werd overigens ook gevolgd door wereldleiders. Op bezoek in de VS keken de Britse premier Cameron... en de Duitse bondskanselier Merkel de wedstrijd samen met president Obama.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 In Jemen zijn bij een aanval op strijders van Al-Qaeda... tientallen doden gevallen. Volgens de regering kwamen er 22 strijders en 12 militairen om het leven. De aanval was in een stad in het zuiden van Jemen... die sinds vorig jaar in handen is van militante moslims. De strijders konden vorig jaar veel steden veroveren... tijdens protesten tegen president Saleh. Het leger van Jemen begon vorige week een offensief. Oprichter van Facebook Mark Zuckerberg is in alle stilte getrouwd... met zijn vriendin Priscilla Chan...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 Toen zo'n 300 kilo aan explosieven uit een vrachtwagen werden gehaald... zou het mis zijn gegaan. Er zijn 200 reddingswerkers bij de tunnel om slachtoffers te bergen. Een Japanse vrouw van 73 heeft haar eigen record aangescherpt... als oudste vrouw die ooit de Mount Everest beklom. Tien jaar geleden kreeg ze het record voor het eerst in handen... toen ze de hoogste berg ter wereld beklom. Volgens een woordvoerder is ze in goede gezondheid... en zijn de klimmers onderweg naar beneden. De oudste man die de Mount Everest beklom was een Nepalees van 76. Het weer vanochtend bewolkt en lokaal wat buien geregen met kans op onweer. Ook overdag regen en onweersbuien met in het oosten af en toe ruimte voor de zon. Het wordt 18 graden aan de kust tot 24 graden in Limburg. Na het weekend meer ruimte voor de zon en minder kans op regen. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is De Zondag. Het Kifa Alouche. Goedemorgen, fijn dat u luistert naar het programma... waarin ik elke zondagmorgen een inspirerende landgenoot ontvang. En mijn gast van vanmorgen is directeur van scholengemeenschap Hugo de Groot... in Rotterdam-Zuid. een van de moeilijke wijken van Rotterdam, Erik van hetzelfde. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, met een van de moeilijke wijken, zeg ik wel, maar is dat zo... En zo ja, wat, wat is dat dan, een moeilijke wijk? Rotterdam Zuid is een uh, uitdagende wijk, dat, uh, dat klopt wel. En wat is dan een, uh, een, een uitdagende wijk? Uh, het is uitgeroepen tot een probleemgebied in Nederland, Rotterdam Zuid. En uh, dat is waar de school staat. En wij krijgen dus te maken met een populatie leerlingen die daar woont. En dat brengt veel met zich mee. En zo is uh, ongeveer 93% van mijn leerlingen, wordt gezien als een risicoleerling. 93 procent. Ja. En wat is een risicoleerling dan precies? Een risicoleerling, dat uh, die voldoet aan een aantal factoren. Moet je denken aan uh, ondervoed, leeft onder de armoedegrens, uh, opgroeiend in een gezinssituatie waarin misschien een van de ouders of meerdere ouders uh, verslaafd is, uh, gokken, uh, drank, drugs, etc. En dat zijn allerlei aandachtsgebieden bij de leerlingen. En dan uh, word je een risicoleerling. Poeh. Ja. Ja, dat klinkt bijna onnederland. Ik zou bijna zeggen Amerikaanse toestanden, maar dat is niet zo. En zijn dus ook van uh, Rotterdamse toestanden. Nou ja, armoede heeft geen uh, nationaliteit. En uh, ook in dit land hebben we daarmee te maken. Ik las gisteren dat er 3,5, uh, 100.000 kinderen in armoede opleven in dit land. Dus dat, uh, dat gebeurt ook hier, helaas. Daar kom jij een deel van tegen op jouw school. Absoluut. Ja. Um, nou ben je... Um, ik, ik had hier in mijn, uh, in mijn gegevens staan... Van, van Schiedams straatschoffie tot schooldirecteur. <laughs> Ja, dat heeft ongetwijfeld ergens gestaan dan. En uh, hoe, hoe krijg je dat voor elkaar om van een straatschoffie schooldirecteur te worden? Uh, straatschoffie, ja. Ik meen dat het uit een uh, artikel van de Trouw of het NSC was. Uh, dat is een term van de journalist. Uh, ik kom wel uit Schiedam. Uh, we zaten wel vaak, uh, waren we te vinden op de straat. We zullen ongetwijfeld af en toe ook uh, schofjes zijn geweest. Hoe? Uh, hoe krijg je het voor elkaar om dan directeur te worden van de school? Op een gegeven moment toch bij de les blijven. En uh, naar school blijven gaan. En dan voor krijg je wat uh, diploma's. En uh, blijven werken. Goed. Ik ga straks uh, uitgebreid horen hoe dat precies verlopen is. Nu is het tijd voor Michael Kiwanuka. Oké. Okay. Home again.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 Bye. Van Michael Kiwanuka. U luistert naar Dit is de Zondag. En mijn gast vanmorgen is Erik van Hetzelfde. Directeur van een zwarte school in Rotterdam-Zuid. De scholengemeenschap Hugo de Groot. Nogmaals, hartelijk welkom. Dank. Um, zelf opgegroeid in Schiedam. Ik noemde u net een straatschoffie, Dat nuanceerde u. Maar... Um, uh... Uh, wat voor jongen uh, was dat vroeger, zo'n jaar of tien in uh, Schiedam? Wij woonden in Schiedam Oost, klassieke arbeidersbeurt, waarin iedereen uh, ontzettend zijn best deed om uh, aan de kost te blijven. Uh, ik groeide op in een ontzettend warm gezin. Uh, ik heb een tweelingbroer en een oudste broer, dus we waren met drie jongens, en dan een vader en een moeder. Vader die uh, iedere dag uit bed kwam om, uh, om naar de botlek te gaan voor, voor het gezin. Uh, een moeder... en de, bo de botlek voor de mensen die niet uit, uh, uit de regio uh, Rijnmond komen is? Ja, dat, dat, dat is de industrie waar het geld uh, verdiend wordt. De petrochemische dan... industrie, klopt. Ja. klopt. klopt en dan een moeder die thuis uh, de eigen bedrijf had in die zin het uh, gezin runde uh, en ja in die setting groeiden wij op en dan gingen we naar school en uh, smiddags uh, buiten spelen en een beetje uh, ja kattenkwaad af en toe uh, maar wel school in de gaten houden telkens en wat, wat voor mannetje was uh, was erik <laughs> Wat voor mannetje was Erik? Ja, ik denk dat ik wel uh, van ons drie in ieder geval uh, de leukste was. <lacht> uh, daar ga ik wel van uit. Uh, nee, ik was wel ontzettend... Was nou, je eigen gereid? Word je, je toen al iemand die zijn eigen gang ging? Absoluut, altijd. Dat is uh, eigenlijk... Uh... Een onderdeel van mijn karakter is dat wel. Ik uh, ga altijd mijn eigen gang. Uh, ik was iemand die van schrijven hield, iemand die van lezen hield. Uh, literatuur vind ik sowieso heel erg mooi. Uh, iemand die van een goede grap uh, houdt. En uh, ja, af en toe uh, sport, uh, vissen, uh, cricket, voetbal. Uh, ik trok altijd wel mijn eigen plan. Ja, ik hoor vissen, cricket, voetbal... Um, dat brengt mij met een mooi bruggetje ja, net, naar het volgende uh, onderdeel. Want dat gezin verhuisde op een gegeven moment naar Schotland... omdat jouw vader uh, daar ging helpen met het opbouwen van een uh, petrochemische fabriek. Klopt. En dan... Ho, ho, hoe oud was jij toen? Uh, ik was tien. Tien? Ja. En dan kom jij ineens in Schotland terecht. Ja, ja, ja. Vond je dat leuk? Um, voornamelijk heel erg spannend... Uh, we waren toch uh, uh, anderstalig uh, daar. Dus je moest eerst het Engels bemachtigen. Daar hebben heel veel mensen ontzettend hun best uh, voor gedaan. Uh, want zo makkelijk leerden we het toen de tijd niet. Um, de school waar we naartoe gingen was uh, ja, buitencategorie. Een uh, bijzondere school was een kostschool. Dus je komt in een uh, gigantisch andere wereld terecht. Van een schiedamse setting, een Kon je opeens in een hele andere setting in het buitenland... Uh, een schooluniform, een stropdas maken, je schoenen poetsen. Dat was echt even wennen. Ja, maar dat is ook gek voor iemand uit een arbeiderswijk... die dan terecht komt op zo'n e e elite kostschool. Ja, dat was, uh, dat was wennen. Maar het was ook genieten. Ja, ook genieten? Ja, ja, absoluut. Van wat genoten? Ik had eigenlijk nooit echt zicht op mijn eigen onderwijsproces. Ik had nooit het idee dat ik met iets bezig was. Ik ging wel naar dat gebouw met een leraar voor de klas... en dan gingen we af en toe wat lezen en wat doen. Maar in Schotland um, gebeurde daar toch iets anders. Het onderwijs werd opeens tastbaar, het werd opeens leuk, het werd opeens uitdagend. Het Serieus? Want werd... ja de connotatie die een Britse kostschool bij mij... of uh, het beeld dat ja. een Britse kostschool bij mij oproept is... is uh, orde, tucht en uh, mannen met een rietje. Ja. Nou goed, misschien hadden we dat ook wel nodig. Uh, dat weet ik niet. Uh, dat klopt allemaal. Veel, uh, veel orde, veel discipline, veel structuur. Uh, alleen die structuur heeft ons, in ieder geval mij, uh, veel verder gebracht. En wat was er aan dat onderwijs dat dat, dat, dat, dat voor jou tastbaar maakte? Ja, dat soort scholen hebben, die beschikken gewoon over de allerbeste docenten die er zijn... Die maken gewoon bewust beleid op waar hangt op dit moment de beste docent wiskunde uit. Waar kunnen we de beste docent geschiedenis uh, vinden. Die zijn daar heel erg uh, zien die het belang in van, van, van goede docenten. En dat is het verschil. Goede docent voor de klas is eigenlijk ja, uh, het gegeven in onderwijs. En kun je een voorbeeld geven van een docent die je daar hebt gehad en wat die deed om, om inzichtelijk te maken wat een goede docent dan was? Um, ja, Mr. Dawson voor geschiedenis, uh, Mr. Marsh voor uh, Engels, uh, zijn vrouw die heeft uh, ook Engels gegeven aan ons, uh, Mrs. Marsh, uh, fantastische mensen en die gingen echt met je zitten, persoonlijke aandacht, die gingen kijken bij elk kind van nou, what makes him tick, hoe kunnen we die persoon uitdagen en daar uh, waren ze uitermate in gespecialiseerd. En wat vonden ze bij jou? Made you tick? Uh, voornamelijk, uh, ik, ik ben door op een goed verhaal. Dus bij geschiedenis zat ik altijd goed. Uh, met, met, met Engels, ja, uh, literatuur, wisten ze altijd vanuit die invalshoek mij te benaderen. Uh, dat gezegd hebben, bij de exacte vakken, wiskunde, et cetera. Ja, daar viel ik wat minder voor te poren. Dus die docenten moesten echt aan de bak. Uh, en hoe deden ze dat? De, ik, ik, ik zal niet beweren dat elke docent daarin geslaagd is. Hoor. Met name bij wiskunde, mijn slechtste vak... Uh, speelt dan toch ook weer mijn karakter mee. Als ik op een gegeven moment denk, van, nou, het is mooi zo... dan, uh, dan wordt het wel moeilijk om daar nog iets in te leren. Ja. De, wat je beschrijft is dus eigenlijk een onderwijs... dat valt of staat met de uh, kwaliteiten van de leraren ja. en de leraressen. Klopt. Kun je daar een systeem omheen bouwen? Of kun je een uh... systeem... Ja, maar niet op uh, locatieniveau, vrees ik. Ik, ik. ik denk dat je als, uh, als, als directeur of als directie... er altijd onvoldoening kan uh, slagen om echt een uh, docententeam uh, neer te, te zetten. Dat is echt het geluk van wie loopt er al. Uh, als land kan je er wel een systeem omheen bouwen. Als overheid kun je wel zeggen, we gaan een ander soort beleid voeren... En... waardoor we dus wel die goede docenten krijgen in dit land. Oké, okay, en dat betekent dan gewoon uh, bijvoorbeeld het vak aantrekkelijker te maken... door, door beter te betalen? Absoluut. Oké, okay. absoluut. Um, die school daar in Schotland die is, die is belangrijk geweest in de vorming van, van deze Erik die ik tegenover me heb zitten. Ja. Op een gegeven moment kom je terug naar Nederland. Jouw twee broers uh, gaan rechten studeren, heb ik begrepen, en worden klopt. advocaat. Ja, maar um, Erik niet, ook daarin weer eigenzinnig zijn eigen weg. Ja. <laughs> Jij koos voor Engels. Ja, zij hebben op een gegeven moment voor rechter gekozen. Dus mijn moeder die had uh, drie meesters in huis. Twee meesters in de rechter en de meester Engels. <laughs> ik, uh, ik had eigenlijk geen zin om, uh, om rechter te studeren. Um, ik, ik besloot op een gegeven moment naar een leraaropleiding te gaan. Um, en in het eerste jaar had ik een aantal stages gelopen. En dat beviel me zo goed. Toen dacht ik, van, nou, dit komt heel erg dicht bij wie ik ben. En bij welk wil zijn. Maar wat, even dat moment daarvoor. Want je besluit om naar de leraaropleiding te gaan. Ja. Wat drijft jou bij dat besluit? Ja, laat ik daar eerlijk zijn. Um, ik, had nog, nog, ik had eigenlijk nog onvoldoende zicht op vervolgstudies. En op de dag van de diploma-uitreiking kwam ik mijn decaan tegen. En die had zoiets van, oeps, ik ben van hetzelfde vergeten. En ik had zoiets van, oeps, vandaag kan ik hem niet meer ontlopen. En toen <lacht> heeft hij naar mijn lijst gekeken. En toen zag hij, uh, hij zo'n beetje één uh, mooie voldoende staan op de lijst. En toen zei hij van, jij moet Engels gaan doen. En toen, ja, dat ben ik toen maar gaan doen. Maar, oké, okay, Engels. Ja. Je had ook gewoon Engelse uh, talen en literatuur kunnen gaan, uh, gaan ja. studeren. Maar jij, jij koos voor een lerarenopleiding. Klopt. Uh, Engelse taal en letterkunde wilde ik aan de universiteit gaan doen. Ik had HAVO gedaan, ik moest naar het HBO. Ik dacht, doe ik één jaar de docentenopleiding uh, Engels? Ga ik mijn proper duizen, dat lukt me vast wel. En dan ga ik daarna gelijk door naar de universiteit. Alleen die stage kwam tussen. dat lesgeven. En toen dacht ik van, nee, ik blijf even hier. Uh, want dat trof je? Ja. dat vond je leuk? Dat vond ik fantastisch. En wat aan, daaraan vond je fantastisch? Want daar sta je voor. Een, wat voor een klas uh, had je tegenover je? Ik had, uh, eerst had ik een, uh, een meidenklas, een huishoudschool. En daarna had ik een, uh, op een MAVO een twee mavo groep Een pitklasje. Leeftijd? 14, 15? Uh, 12, 13. 12, 13. Ah, de de bruggetjes nog. Ja, ja nou. <laughs> nou. Oké, okay, maar je beschrijft het alsof het iets is waarvan je denkt hard weglopen. Niet meer aan terugdenken. Maar jij dacht leuk. Leer 2 is uh, op een of andere manier altijd het meest uitdagende jaar. Uh, voor mij althans. Uh, en ik had het idee van, nou, we gaan dit jaar gaan we eens even met die gasten gaan wat Engels doen. En dat was, ja, nogmaals, lesgeven is echt het leukste dat er is. Voor mij dan. Ja, gegrepen door dat, uh, door dat vak. Um, we gaan even luisteren naar jouw leerlingen... <laughs> okay. En dan gaan we het erna hebben over, jou, uh, over jouw school. Uh, onze verslaggever Gerry Bos, die is afgelopen week in Rotterdam langsgegaan bij uh, jouw school. En laten we even luisteren naar hoe de leerlingen uh, de school ervaren. Je zit hier. Bij welk vak moet je vertrekken? Nou, het Nederlands. Heb jij je boeken van Nederlands? Ja. Pak die er even bij. Dinsdagochtend half elf. Directeur Erik van Zelvde heeft een leerling uit de klas gehaald. Hij is mij eigenlijk aan het rondleiden, maar hij ziet iets wat hem niet bevalt. En hij blijkt een man van strenge normen en waarden. Dat kan jouw zin nooit beginnen met maar. Maar betekent nee. Heb jij straf? Ja. Waarom? Ik liep naar, de klas, naar een klasgenoot en ik vroeg een pen. Maar ik mocht niet lopen. En nu kwam de directeur van je school voorbij en die zegt... Hey, je had les, ik ga je boek er eens bij hoe lang zat je hier al? Tien minuten, kwartier ongeveer. Hoe oud ben jij? 13. Zit je hier net op school? Ja, ah, dan gaat de bel. Nee, twee jaar al. Twee jaar. En hoe vind je de school? Goede school. Goede school, ook al heb je straf. Ja, maar we zijn goede docenten. Geef geven heel goed les. Dus blijf met wat stampen in je hoofd. Totdat je het begrijpt. En je kijkt er ook nog blij bij, ook al heb je straf. Ja, dat is eigenlijk mijn voet. Maar je bent wel blij dat je op deze school zit? Ja. Mag ik jullie ook wat vragen? Het gaat over jullie school en het klimaat op jullie school. Hoe vind je dat hier? Eerlijk zeggen. Uh, Heb je de kritiek? Ik echt te eerlijk. Nee, uh, ik zou even niks zeggen. Je vindt het lastig? Ja. Vind je het te streng? Het is wel erg streng, ja. Maar wat voor soort dingen heb je dan last van? Je hebt bijna geen privacy hier ook, laten we zeggen. Je hebt overal camera's en zo. En je mag hier ook niet je mobieltje of oordoppen in de klas op hebben. Je mag niet je mp3-speler hebben. Is dat ook een van de punten waarop je kritiek hebt? Nou, oké, okay, in de klas snap ik wel, maar op de gang en zo. Dan uh, ik denk ik dat het een beetje onzin is. Er is van directeur veranderd. Dus, uh, er is, er is uh, in één jaar alles streng geworden. Alles is gewoon heel erg streng geworden en, uh, gewoon heel snel gebeurd. Vinden jullie dat ook, jongens? Ja, ik wil hier gewoon zo snel mogelijk weg. Dus. En hoe lang moet je nog op deze school? Nou, ik heb nu centraal examen, dus waarschijnlijk nog twee, drie weken. En dan ben ik klaar. Hoi, zijn jullie druk? Hoe vind je deze school? Ja, leuk. En hoe lang zit jij nu op deze school? Uh, drie jaar. Drie jaar. En ja. heb jij de verandering meegemaakt? Want ze zeggen dat het hier vroeger wat losser allemaal ging... maar door de nieuwe directeur dat het veranderd is. Ja, toen ik uh, NISK zat. Uh, dus internationaal schakelklas. Uh, toen uh, was het wel losser, vind ik. Ja. Iedereen, iedereen mocht gewoon uh, naar buiten. En uh, jongeren gingen blauwen en dan kwamen ze terug naar, naar de lessen. Dat was niet normaal, vind ik. Ze stonden gewoon te blauwen hier? Ja. En dat kan nu echt niet meer? Nee, echt niet. Ja, um, straks even inhoudelijk, maar ik zag, je, ik zag jou hier lachen en met je hand voor je gezicht. Is het heel vreemd voor je om dit te horen? Um, eigenlijk wel, <coughs> eigenlijk wel. Um, de, de eerste spreker, de eerste leerling die ken ik, want die heb ik uh, vleden jaar Engels gegeven. Dus ik weet precies wat voor vent het is. Um, en om dan opeens hem zo te horen praten, ook zo makkelijk te horen praten voor de radio, dat vind ik dan toch wel knap. Dat is eigenlijk ook wel een soort genieten. Ja, ja weer trots op hem. Ja, uiteraard. Ja, ja. Streng, dat is het woord uh, dat we horen. U oogt als een hele vriendelijke man. Maar u bent een man, man van uh, strenge normen en waarden, zegt de verslaggever. Hoe merken die leerlingen dat? Ja, streng weet ik eerlijk gezegd niet. Ik denk dat uh, uh, met name uh, heel veel duidelijkheid is gekomen. Uh, nou, dat is niet wat ze zeggen. Zij zeggen echt streng, hoor. Ja, de leerlingen. Ja, ja maar... Ik, hoe zij het ervaren, zij zullen het ongetwijfeld als streng ervaren. Um, ik denk dat er zoveel rechtvaardigheid zit in die structuur... en in die duidelijkheid dat, dat het op zich uh, streng is in het belang van het kind. En uh, dat, het, dat is wellicht een hele andere invalshoek. Uh, en dan probeer ik er niet onderuit te komen, hoor, onder het oordeel van de leerling. <güls> maar ik denk dat ze er wel, bij, uh, dat ze er wel baat bij hebben. Ja. Uh, en een van die strenge dingen is dat leerlingen bijvoorbeeld... in de pauze niet van het schoolplein af mogen. Klopt. Wat is daar ah. de reden van? Nou, we zitten wel in, uh, in Rotterdam-Zuid. En um, er loopt wel bepaald volk rond op de straten daar. En wij willen gewoon dat de leerlingen veilig zijn. Een, een ouder, moet je zich voorstellen, die geeft zijn, zijn meest kostbare goed. Het kind, vertrouwt hij acht uur per dag, negen uur per dag aan een school. En dan wil je gewoon als ouder weten, mijn kind is veilig. En die veiligheid zorgt er ook weer voor dat kinderen beter leren. En daarom gaat het hek dicht. Ja. Precies het hek, want volgens onze verslaggever lijkt uw school wel een vesting. Hekken om het gebouw, camera's. En tegelijkertijd vond ze het opvallend rustig op die school. Waarom is het toch zo belangrijk om hem zo vesting-like te bouwen? Ja, het is een vesting van kennis. En we houden graag de mensen die niet op school horen, graag buiten de deur. En daar heb je een hek voor nodig. Maar ook, ook, ook gewoon uh, qua inbraak. Een uh, school is natuurlijk een gebouw met veel computers. Uh, er valt veel te halen s'avonds. Dus wij hebben dat ook uh, vanwege die uh, invalshoek beveiligd. Um, u werkt zelf zo'n 60, 70 uur in de week, heb ik begrepen. Ja. En, uh, of die baan is hartstikke leuk, of u bent een workaholic, wat is het? Ik denk een mix. Ik, denk een mix. Um, ik, ik, ik vind mijn baan fantastisch. Ik geniet Iedere dag. Um, maar als je iets met een school wilt bereiken, en, en, en in heel Nederland uh, willen directeuren dat, en op mijn locatie willen alle uh, directieleden en alle docenten dat. Uh, als, je, als je iets groots wilt bereiken, ja, dan moet je kilometers maken. Heeft u zelf kinderen eigenlijk? Nee. Hij werkt wel uh, 60 uur per dag, uh, 60 uur per week met ze. Ja. Dus u vindt ze wel leuk. Nou ja, ik, ik, ik geniet van de humor van die kinderen. Het is soms ook wel eens moeilijk om een kind straf te geven... als je hebt gehoord wat hij heeft uitgehaald. En dan soms denk je wel eens... nou, dit was eigenlijk een ontzettend goede grap. Maar ja, nu even niet. Dus het, het is altijd, je weet eigenlijk nooit wat er gaat gebeuren op die dag. En, en, en vind je dat niet al moeilijk om, om dat te schrijven? Ik ben zelf wel vader. Uh, en ik, de, het, het, het allermoeilijkste is... is man die, die dat gezicht in een plooi te houden... en niet in, la, in de lach te schieten. Ja, ja, ja. Ja, daar heb je cursussen voor. <laughs> Serieus? Nee, nee, nee. nee. Uh, zegt dat Hugo de Groot de, uh, dat legt de lat ook uh, hoog qua uh, aantal uren. Meer ja. uren, meer taal, meer rekenen. Werkt dat? Krijg je er slimmere kinderen van? Uh, een, een, een, een kind dat opgroeit in Rotterdam-Zuid... en ongetwijfeld ook in Utrecht en in Den Haag en Amsterdam... en nu even voor Rotterdam-Zuid. De leerling die daar opgroeit heeft een gemiddelde uh, leerachterstand... van twee jaar op het gebied van het lezen... Uh, idioom, spelling, uh, rekenen. Uh, die twee jaar tijd die moeten wij inlopen. Als het kind bij ons mavo komt doen, dat is vier jaar, dan duurt het eigenlijk, moeten wij dan zes jaar in vier jaar stoppen? Want we moeten eerst de eerste achterstand inhalen en dan kunnen we pas aan ons eigen onderwijsprogramma beginnen. Dus dat betekent dat er een enorme uitdaging voor ons ligt. En met die 28 uur per week komen we er dan niet. Wij moeten echt inzetten op 38 uur per week. Ja. Dat, dat, dat klinkt logisch. En vervolgens gaat, heeft hij ook nog buitenschoolse activiteiten. En dan doen ja. we niet uh, hiphoppen en voetballen. Zoals uh, ik me voorstel dat ze in Rotterdam Zuid leuk vinden. Nee, Erik van hetzelfde neemt ze mee naar duiken, schermen, paardrijden, golf. Van waar de keuze voor die. Uh... Ja. Klinkt maar, als een Britse uh, ja, kostschool zou ik bijna zeggen. Nu dat rijtje zo noemt, dan uh, klinkt het inderdaad bekend. Ik vind dat we moeten doen met deze kinderen wat een beetje buiten hun alledaagse ligt. Uh, we moeten ze wat ziekere sporten aanreiken. En wij hebben gezegd van nou al die zaken gaan we doen met die kinderen. Ze moeten een keertje duiken met perslucht. Ze moeten kunnen schermen. Dat, uh, dat hoort toch een beetje bij de wat bredere opvoeding. We geven niet toe aan, aan de wijk of aan de situatie. We gaan de lat hoog leggen. En, en waarom dan chic? Waarom dan, waarom dan zo'n chique sport? Chic daarmee bedoelen we denk ik dat het duur is om aan die sporten... Ja, uh, omdat dat uh, wellicht anders niet uh, iets is waar ze mee in, in, in kennis raken. Het verbreden van hun horizon, ja. daar komt het uiteindelijk op ja. neer, ja. Goed, we gaan het uh, straks verder nog hebben over die, uh, die, die school van u... en uh, dat uh, strenge regime. Ja. Maar uh, intussen is het half acht tijd voor een overzicht van het nieuws... gelezen door Ewald de Jong. Radio 1, het NOS-journaal.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 De blinde activist had toestemming gekregen om het land te verlaten. Chen ligt al jaren overhoop met de Chinese autoriteiten... vanwege zijn kritiek op de een De Franse president Hollande pleit opnieuw voor de uitgifte van euro-obligaties... door de Europese Centrale Bank. Dan kunnen landen die moeilijk kunnen lenen op de financiële markten... goedkoper aan geld komen. Landen als Nederland en Duitsland zouden daardoor wel een hogere rente moeten gaan betalen. De Engelse voetbalclub Chelsea heeft gisteravond voor het eerst de Champions League gewonnen. De ploeg won in het stadion van tegenstander Bayern München door strafschoppen. Na de reguliere speeltijd en verlenging stond het 1-1. In de verlenging miste Arjen Robben een strafschop... en in de strafschoppenserie maakte Drogbaat de laatste en beslissende treffer voor Chelsea. En dat is het nieuws op dit moment. Het weerbericht van Weer Online. Op veel plaatsen is het bewolkt. En over het westen van het land trekken enkele regen- en onweersbuien. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordoosten... en de temperatuur ligt op dit moment rond de graad of 12. Alleen in het noorden is het een paar graden frisser. Vanochtend trekken de buien via het noordwesten weg. Daarna is het alleen tijdelijk droog, want vanmiddag ontstaan verspreid over het land nieuwe buien... en daarbij is ook een grote kans op onweer. En uit een enkele bui kan ook hagen vallen. Verder is er vrij veel bewolking met af en toe zon. De temperatuur stijgt naar 18 graden in het westen tot plaatselijk 24 graden in het oosten van het land... Alleen dicht bij zee kan het door de wind een paar graden frisser zijn. Vanavond en vannacht blijven we te maken houden met enkele onweersbuien... en de temperatuur daalt daar een graad of 12. Morgen wordt het op veel plaatsen nog een graadje warmer. Af en toe schijnt de zon en vooral in de middag is er kans op onweer. U luistert naar Dit is de Zondag op Radio 1. Als u net inschakelt, nogmaals uh, een hele goede morgen. En uh, fijn dat u luistert. Bij mij aan tafel zit uh, Erik van Hetzelfde, directeur van een school... in een Rotterdamse wijk met een reputatie, uh, in Rotterdam-Zuid. Uh, uh, de scholesgemeenschap uh, Hugo de Groot. Uh, voor de goede orde. Uh, het gaat hartstikke goed eigenlijk op uw school, maar zo trof u hem niet aan... toen u daar zo'n jaar of drie geleden directeur werd. B wat... U, u, komt, u komt aan op zo'n school en wat, wat zie je dan? Hoe zag het er toen uit? Ik, ik denk verwaarloosd, het gebouw. Er was uh, te weinig geïnvesteerd in het gebouw. We um, moeten denken aan, het kon een litje ver gebruiken... tot en met uh, de borden waren sterk verouderd. Uh, dus het was eigenlijk als, als setting uh, ongeschikt om, om daar onderwijs te verzorgen. Um, en de trof... sfeer? De sfeer. Nou ik, ik, ik, ik vond het toen een tijd had ik het idee van ja, hoe kunnen we zo met elkaar omgaan. Docenten met de leerlingen en de leerlingen met de docenten. Ja, dat moeten we ja. niet willen. Nou, toch een tikkeltje agressief. Uh, toch een tikkeltje nosjelant wellicht ook. Uh, ik denk dat, uh, dat we toen ook leerlingen in huis hadden... die de docenten niet altijd even serieus namen. Uh, dat er onvoldoende respect was over en weer. Uh, dat er een aantal docenten uh, op de school liep... waarvan ik dacht, van, nou, dat zijn fantastische mensen. Die moeten zo snel mogelijk weer in hun kracht gebracht worden. En uh, we hebben met het directieteam toen besloten dat we dat gingen doen. Maar ik las ook dat u begon met het ontslaan van 28 docenten... en met het van school sturen van 60 van de lastigste leerlingen. Ja, ja, ja. ja Daar ja, maak je vrienden vlot. mee. Nou ja, uh, ja en nee. Ik denk dat uh, de docenten die toen zijn vertrokken... Uh, een aantal waren uh, fantastische mensen. Uh, zeer, uh, zeer, ooit zeer geschikt als docent. Maar die waren toch ook een beetje tot de categorie vermoerde helden gaan behoren. En daar hebben we gewoon uh, heel gepast afscheid kunnen nemen van elkaar op een goede wijze. Uh, en dat was zowel voor die mensen goed als voor de school goed. Um, er zou ongetwijfeld ook een docent tussen hebben gezeten... waarin we een wat steviger traject uh, ingingen met elkaar. Maar goed, dat was uh, in het belang van de leerlingen en van de school. En dan moet je dat toch doen, want je geeft leiding aan die school met je directieteam. Mm -hmm. Uh, de leerlingen waarvan we hebben gezegd... Van, ja dit kan niet langer zo... Uh, ja die hebben we verwijderd. Klopt. Ja, je, je, je beschrijft nog eens... Uh, hoe dat gegaan is. Uh, maar dat zal niet makkelijk zijn geweest. Op het moment dat je op zo'n school komt en denkt... Dus, ik denk dat er heel veel directeuren in Nederland zeiden... Van, als ik van die en die leraar nou eens afkwam... en van die en die leerling ook... dan heb ik een, uh, heb ik een leuke school. Uh, uh, waarom doen die dat niet? En waar, hoe heb jij dat dan wel kunnen doen? Ik denk dat het uh, helaas waar is... dat je als, als, als directie nooit echt aan uh, personeelsbeleid kunt doen in het onderwijs. Want de docenten die... Uh, het fantastisch doen, die kan je nog geen 100 euro meer geven. En de docenten die uh, direct uh, ontslag uh, verdienen... die kan je eigenlijk onvoldoende ontslaan. Uh, dat heeft te maken met de CEO in het onderwijs. Die is eigenlijk absurd uh, streng op dat gebied. Luister, zie je nou, je moet daar een aantal voorwaarden voor doen. En wij hebben gezegd van ja, dat is de CEO, dit is de wetgeving... maar laten we eens kijken wat we met een uh, botte bijl kunnen. Dus met een botte bijl? Hebben, ja, want met de CEO kom je er niet. En... Uh, dan moet je af en toe wat, wat, wat zaken forceren. Je moet wel telkens in gesprek blijven met elkaar. Je moet ook echt heel helder formuleren... nee, het kan zo niet verder. Uh, het proces of het traject dat hiervoor staat... duurt enkele jaren, maar ik wil dat versnellen. Uh, hoe kunnen we dat doen? Maar ik wil dat je hier weggaat, want je bent slecht voor de school. En je moet dus gewoon telkens die uitspraak neerleggen. Maar dat wel ook kunnen onderbouwen uiteraard. Ja. En dan hopen dat je samen eruit komt. Ja. Ik zie een man tegenover mij zitten... die, die uh, op mij overkomt als iemand die heel erg gepassioneerd... met zijn school bezig is, maar kan me ook dat er mensen op die school hebben rondgelopen... die dachten, wat een killer zaneerder. Uh, ja, uh, ongetwijfeld. En misschien lopen er daar nog uh, wat mensen rond die dat denken. En ik, ik denk ook dat ik in het eerste jaar met, uh, met, met mijn directieteam... Ook, ook, ook dat heb uitgestraald. Maar dat was ook nodig. Je moet een school neerzetten waarin weer onderwijs kan worden aangeboden. Uh -huh. En daar was veel voor nodig op die school. En, en, maar hoe voelt dat? Want ik snap dat het nodig is, maar hoe, hoe, hoe voelt het voor Erik om, om zo hard te moeten zijn? Ja, dat is, dat is op zich een interessante vraag. Je bent niet altijd blij met jezelf. En je, je weet dat je soms mensen beschadigt en je weet dat je soms een uitspraak maakt... waarvan je achteraf denkt van nou, was dat nodig? Alleen dan is het nodig voor het proces, voor de school. En dat, ja, dat is dan inherent aan het saneren, dat is niet altijd leuk. Laat eens luisteren wat jouw uh, uh, medewerkers, jouw docenten zeggen over jou. Uh, Gerrie Bos, onze verslaggever, okay. is in Rotterdam geweest... en heeft ook de meningen bij hen gepeild. Pittig, ja. Streng. Toen ik binnenkwam dat jaar, maar het is ook het jaar van de overgang... Hè, van de verandering van de school als dus die was... en de school van de laatste twee, drie jaar... daar zijn toen leerlingen absoluut verwijderd... die uh, nou, zo'n nadelige invloed hadden op het klimaat van de school... Dat, dat school dat niet meer verantwoord voelt om die langer te handhaven. Het is georganiseerder. Er is uh, wat meer rust in de school. Ja, je merkt gewoon wel dat er een, uh, een nieuwe wind uh, door de school is uh, gaan waaien. En Ik bewonder de directeur voor zo'n enorme doorzettingsvermogen. En keer op keer blijft hij toch weer ambitieus de kart trekken, stimuleren... erachteraan zitten, hoge eisen stellen. Maar omdat hij zichzelf invult en omdat je ziet dat de scholen daarvan op, goed gaan draaien is dat ook al op te brengen. Een energiek mens die uh, ja, een heleboel dingen in gangen heeft gezet. En uh, soms denk ik ook nog wel eens een keer uh, wel om achterom moet kijken... of de mensen niet uh, nog wel eigenlijk achter de maan hollen, ja of nee. De veranderingen gaan vaak zo snel dat het lastig is... om uh, al, al die veranderingen bij te benen. In de hoge verwachtingen die we hebben van de leerlingen... de leerlingen van ons, de school van ons, wij van de schoolleiding... Ik heb de indruk, we moeten hier meer werk verzetten... om dezelfde kansen te creëren voor kinderen als op scholen waar het iets makkelijker af gaat. De eindexamenresultaten blijven natuurlijk een belangrijk meetpunt. Ja, die meten niet exact wat we erin gestopt hebben. Het zou eerlijker zijn als je meet wat, een, wat, wat het verschil is tussen de leerling die binnenkomt... en de leerling die hier de school verlaat. Ik denk dat we er dan gunstiger uitspringen dan wanneer je puur meet... landelijk uh, vergelijkend, wat de leerling kan eind... MAVO, EIND, HAVO, EIND, VWO. Dat moet een hele korte tijd Moeten moet die eindexamenresultaten omhoog getild worden? Nou, dat leest dat een enorme krachtsinspanning. Maar als je vanuit een nulpunt komt. is het gewoon heel lastig om er één keer. laten we zeggen. op, op 100% uit te komen. Of in ieder geval met een enorm hoge score. Want die scores waren aanvankelijk veel minder. En dus dat vergt tijd. om dat uiteindelijk te implementeren. En dat, is, dat kost denk ik meer tijd als wat in feite nu gegeven wordt aan tijd. Dat heeft soms uh, heeft dat wel eens wat frictie, inderdaad. Dat het... Alleen het probleem is natuurlijk... Uh, in hoeverre geeft ook uh, vanuit de politiek en de financiering... ons de tijd om de dingen recht te zetten. Dat is natuurlijk ook een probleem daarbij. En... Dat is ook de druk die de directie voelt. Maar die druk wordt dan weer overgebracht natuurlijk op het personeel... om uiteindelijk toch die percentages te realiseren. En dan met name natuurlijk van een school... die vanuit een heel laag slagingspercentage... Naar, in een korte tijd naar een hoog slagingspercentage moet. Want dat is de doelstelling natuurlijk. Ja, de... Docenten hoorden we van, het, uh, Hugo de Groot, uh, van de Hugo de Groot-scholengemeenschap. Uw docenten, ja. uh, Erik van hetzelfde, directeur van die school. Ik hoorde energiek uh, uh, veranderingen die elkaar snel opvolgen. Kortom, u wilt wel heel hard. Um, vraagt u te veel van uw, uh, van uw staf? Wij, wij vragen absoluut heel erg veel. Uh, ik hoorde zojuist Karin, uh, Aat en Gert uh, praten. Drie uh, buitengewoon goede docenten. Uh, excellente docenten zelfs. Uh, zij zijn goed in hun vak. En wat wij als directie vragen is... Jullie moeten goed zijn in je vak. Wat kunnen wij nou regelen voor jullie... dat jullie ook uh, uit de verf komen? Dus we hebben bijvoorbeeld het gebouw aangepakt... smartboards, uh, allemaal, alle computers vernieuwd. We hebben een, een, een Hugo-les uh, in het leven geroepen... die uitdagend moet zijn. Er is uh, strikte leiding. Uh, ik denk dat ze een directie hebben... die heel erg uh, veel eist. Uh, maar wat, uh, wat, wat, wat is dat veel eisen dan? Ja, dat, dat is voldoende aan wettelijke kaders. Uh, betere slagingspercentages, goede doorstroom. Dus in die zin... Uh, eisen we eigenlijk wat op iedere school geëist wordt. Ja, maar ze zeggen ook dat u heel erg hard gaat. Dus dat die versnelling, ja. dat, dat er een snelle opeenvolging van verandering is. Dus u heeft ja. gezien, u maakt een analyse van die school... zegt dat en dat en dat, deugt niet, dat gaan we veranderen... en vervolgens in een noodtempo wordt, uh, wordt dat veranderd. Ja. Uh, uh, uh, er zegt iemand, hij zou ook eens achterop moeten kijken... of ja. de mensen niet heigend achter hem aan lopen... Ja, ja, ja, ja, dat was dat was Aad en dat is een historicus en die kijken uh, met kijk regelmaat graag achterom. Uh, achterom. Uh, nee, dat, dat, dat beam ik wel. Dat is een, een, een risico. Uh, van dit tempo is, is, is, heb je de mensen nog bij je. Maar tot nu toe gaat het goed. Uh, maar ik moet daar wel rekening mee houden. Want dat, die omschrijving van die energieke man die, die, die stevig aan de slag gaat... die vind ik wel kloppen bij de man die tegenover me zit. Maar ik kan me dan ook voorstellen dat zo iemand het heel erg lastig vindt... om in een, in een wereld te opereren waarin heel veel regels zijn... waarin heel veel lagen zijn. Niet alleen binnen die school, maar je hebt ook nog te maken... Met, met het ministerie van Onderwijs dat allemaal, ja. dat allemaal ja. eisen stelt... en allemaal regels heeft en allemaal bureaucratie in het leven heeft geroepen. Uh, daar word je toch... Hartstikke gek van... Dat klopt. Dat, uh, de luisteraar dat ziet niet dat er een grote glimlach op uw gezicht kwam. toen <laughs> okay. ik dat beschreef. Nee, dat, dat, dat is toch wel mijn valkuil, inderdaad. Uh, regelgeving, uh, uh, het tempo van het onderwijs, een bepaalde inertie, traagheid. Uh, dat, dat is iets waar ik veel moeite mee heb. Dat klopt. Ja, maar dan. Hiervoor was u, uh, was u docent in de Haagse Schilderswijk. Ook niet echt een lekkere makkelijke omgeving, lijkt me. Nu, uh, deze school, waar het ook niet makkelijk is. Moet een man als u niet gewoon lekker het zakenleven ingaan? het bedrijfsleven kun je snel zijn. Kun ja. je maatregelen treffen. Ja. Word je niet gestoord door allerlei bureaucratie. Nee, dat, dat, dat, dat, dat, uh, dat, dat zou best kunnen. Alleen, dat geeft geen gehoor aan mijn gevoel van, uh, van plezier. Uh, onderwijs hoort bij mij. Met, met, met, met een, een docententeam en een directsteam een, een dijk van de school neerzetten. Dat is iets waar ik buitengewoon veel plezier en trots uit haal. Uh, dat zie ik me nog, uh, dat zou ik liever doen of dat doe ik liever dan, dan in het zakenleven... een of ander product of wat dan ook uh, verkopen. Dat hoort niet bij mij. We hebben bij dit programma altijd de dichter bij de zondag. En speciaal voor jou heeft de dichter bij deze zondag, Paul Borgreven... een gedicht geschreven. Luister maar. Dichter bij de zondag. Schoolland Voor Erik van hetzelfde. De nieuwe klas liet even op zich wachten. Even traag als de klok naar het nieuwe jaar. Was het weer zo'n zooitje, een allagaar, een mengsel van alle rassen en geslachten? Zomaar hier in Rotterdam neergestreken? Ongetwijfeld. De zeden zijn immers ruig. Tuig? Misschien, maar dan wel zijn eigen tuig. Om te polijsten in weken. En ja, daar komen ze. Je hoort ze gillen. Brani en hormonen. Ze houden zich groot. Maar voor kort. Dan liggen de zielen bloot... van kinderen die voor eerst... groeien willen. Dat alle zaden ontkiemen mogen. Ook al is dit niet... de beste grond. Doch een schepje mest... maakt het plantje gezond. Zo staat de tuinder... S morgens half gebogen. Wat hij doet, is een beetje water geven. Dan klagen ze soms, we worden nat. Ze weten nog niet wat hij bedoeld had. Dit is niet voor de school, maar voor het leven. Ja, eh, dichter Paul Borgreven. Het gedicht is vanaf morgen na te lezen op onze website. Dit is de zondag. Uh, Erik, uh, ik hoor eigen tuig. Voelt dat ook zo, dat het je eigen tuig is? Nee, mijn leerlingen, dat, dat, dat is geen tuig. Echt niet. Uh, ze zijn wel van, van, van, van mij in die zin, of van ons. Uh, maar ik heb fantastische, echt, echt, echt, echt fantastische kinderen op mijn gebouw. Ja, nou, dat zou, zou ook wat zijn als je dat niet vond, hè? Ja. <laughs> uh, die, uh, uh, hey, ik heb... En tijdens die reportage waarin we je docenten hoorden... ook uh, de term uh, de eindexamenresultaten gehoord. We hebben nu uh, uh, drie kwartier gesproken over, uh, uh, over jou... en hoe je op die school uh, tekeer bent gegaan. Uh, help het ook. Ja. Zijn die eindexamenresultaten verbeterd? De eindexamenresultaten waren verleden jaar... eigenlijk uh, bijna historisch hoog op de school. We hadden op de MAVO uh, 93% geslaagden. Uh, die afdeling wordt gerund door een fantastisch docententeam... met, met Paul daar aan, aan, aan kop, de, de afdelingslijnen van de MAVO. Uh, HVO-VWO hadden we 91 onder leiding van, van, van Martin Buitendijk en zijn docenten. En dat waren eigenlijk fantastische uh, successen. 93 91 en 99 En voorheen was dat wel minder. Dus dat klopt. En uh, ja, dan, dan hoop je dat je daaraan hebt bijgedragen aan het succes. Um, um, dat was de MAVO. Is, is het de, de andere afdelingen... Uh, even... MAVO en VWO hadden 91 procent. En, en met die, uh, die cijfers liggen we boven het landelijk gemiddelde. En dat was daarvoor aanmerkelijk minder? Ja, dat, dat zat zo rond de helft. Oké. Okay. Ik uh, kom maandag uh, met je mee naar school. Uh, dan neem ik wat handige jongens mee. Die ja. halen die hekken weg. Die uh, schroeven die camera's eruit. Um, hoeveel blijft het dan nog over van die leuke, veilige school? Uh, ja, ik, ik, ik, ik, ik adviseer je om het niet te doen. Uh, nee, uh, ja, met andere het woorden, niet, hoe kwetsbaar het... is het wat je hebt veranderd en hoe kwetsbaar is zo'n school, hoe snel? Nou, het hek is het hek. Uh, de veiligheid zit hem nu in de wijze waarop de leerlingen met elkaar omgaan, met de docenten omgaan. De wijze waarop wij met de leerlingen omgaan. Daar zit uh, ons grootste succes en daar zit onze, uh, onze veiligheid. En die is niet kwetsbaar. Die is niet kwetsbaar? Nee. En als jij morgen weggaat bij die school, hoe snel vervalt die school dan weer in oude, oude zonde? Uh, niet. Uh, het, het zit niet... Uh, het wordt heel erg aan mij gekoppeld, hè? maar daar wil ik toch wat uh, terughoudend in zijn. Uh, het, het is het succes van de docenten. Uh, de docenten die sturen de school aan met hun kennis en met hun passie. Als ik morgen weg zou gaan of, of, of wegvouw, dan, uh, dan blijft de huurgoed groot bestaan. 100%. Ja, on, ongetwijfeld. Maar in, in deze vorm? Ja, want ik, ik heb een buitengewoon goed directieteam. En zij kunnen de, de, de school ook draaien. Toen je op die school kwam, toen was er het een en ander niet goed. Zo niet goed dat ja. er 28 van die docenten weg moesten. De, de, de factor Erik, de persoon Erik, is dus wel degelijk heel erg van invloed geweest op de veranderingen die, zij, die daar zijn geweest. Dat jij bezieling hebt, dat geloof ik. Hoe breng je zoiets over op andere mensen die er ook gewoon denken: het is een baan? Ja, je moet toch een stipje aan de horizon maken. Met, we zijn nu zwak, maar we gaan niet voldoende worden. We gaan excellent worden. We gaan nog een, een treetje hoger met elkaar. Maar Ja, dat klinkt en, mooi. Maar ga ik daardoor ook echt anders in mijn werk staan... als je dat tegen me zo zegt? Nou, ik, ik hoop dat we met de combinatie van wat, uh, wat, wat, wat passie, uh, wat humor uh, en de juiste dingen doen, dat we elkaar zo kunnen enthousiasmeren, dat iedereen meegaat in dat proces. Uh, maar wat doe jij dan iedereen... anders dan andere directeuren? Want in de, in de rest van het onderwijs kom ik een heleboel cynisme tegen. Ja. Um, ik, ik denk dat dat cynisme te verklaren is, alleen je, je komt er niet verder mee. Dus je moet... Altijd positief blijven. Altijd zelf het goede voorbeeld geven. Uh, je humor meenemen. Uh, een stukje karakter meenemen. Blijven bikkelen. Uh, en dan op een gegeven moment gaan mensen mee in dat uh, succesverhaal. Of mensen gaan mee in dat uh, tempo. Degene die dat niet doen, ja, dat zijn dus de mensen waar je mee rond de tafel gaat. En die haken dan af? Ja, of die, die, die kunnen een school zoeken dat uh, beter bij hun tempo past. Um, u vraagt van docenten dat ze een extra tandje bijzetten. Ja. Ze geven gratis bijles... Um, ze rijden, eh, want ik begrijp dat u ook nog basisschoolleerlingen... Uh, met ja, uw eigen ja. leerlingen um, en lerarenkorps uh, bijles geeft... om ze, uh, ja. voordat ze bij u op school komen, ja. al een hoger niveau uh, aan te meten. Dus, dus ze geven gratis bijles. Ze rijden kinderen in de avonduren naar allerlei activiteiten toe. Um, is dat een blijvende situatie, dat tandje extra? Uh, uh, ik denk dat dat tandje extra uh, eigenlijk uh, niet lang is vol te houden. Uh, als je die kilometers maakt, ga je de kilometers op een gegeven moment ook in de kuiten voelen. Mm. En daar hebben we op gezette tijden last van. Het is een zware baan. Onderwijs reken ik uh, voor het gemak tot uh, de zwaarste banen van, uh, van dit land. En op een gegeven moment dan, uh, dan kan je een bepaald tempo niet heel erg uh, vaak meer eisen. Uh, dat, dat is onmogelijk. Dus ik, ik zie ook wel een bepaalde moeheid in het gebouw uh, optreden. En, en, en daar moeten we wel iets mee. Ja, wat dan? Ja, ik zou ontzettend graag zou ik uh, uh, de mensen een, een, een salaris geven... dat bij hun werkzaamheden hoort. Uh, ik zou ontzettend graag overuren uitbetalen. Ja, die bestaan gewoon niet. Als je de 60 draait, dan heb je een, een arbeidsrelatie met elkaar van 36 uur. En die worden uh, vergoed. Uh, mijn, mijn, mijn goedkoopste docent die verdient 15,24 euro bruto per uur. Hoe verzinnen we het in dit land... Een docent verdient dus 15 euro bruto per uur. Dat, dat, dat, dat, dat is ondenkbaar. Dus we eisen ja. heel erg veel van ze. Maar en nu, en... nu schets je je onvermogen om iets te doen aan die moeheid. Ja. Ja. En zelfs al kon je er wat aan doen, dan kon je ze meer betalen. Maar daar neem je die moeheid niet mee weg. Ja, klopt. Dus hoe, hoe, hoe lang kan een, kan een docent die werkt volgens de normen van Erik van Hetzelfde... het eigenlijk volhouden? Ja, als ik uh, soms uh, na zo'n periode van acht, negen weken... naar elkaars gezichten kijk op school en iedereen is uh, bleek en uh, pips... dan uh, weet ik dat het de uitputtingsslag uh, is geweest. Alleen de bloemen liggen aan de finish. verleden jaar met de eindexamenresultaten... Op gezette tijden dacht we in het gebouw: het gaat ons nooit lukken om over die 90% te komen. Want aan het start van het schooljaar hadden we gezegd: aan het einde van het schooljaar zitten we boven 90%. Dit zijn de stappen die we moeten nemen met elkaar en dan lukt het. En we hebben telkens het met elkaar. De docenten hebben nooit verstek laten gaan. Die hebben altijd maar voor die klasse gestaan, hun beste les gegeven. We hebben vergaderd met elkaar en aan het einde van de rit lagen daar de bloemen. En dat waren die fantastische slagingspercentages. En dat geeft dan toch alweer telkens frisse moed om aan de gang te blijven. Dat gezegd hebben we onderwijs is een ontzettend zware baan. Dat klopt. En geen antwoord op de vraag, hoe lang houden ze dat voor? Hoe lang, even serieus, hoe lang kun je een docent zijn... als je een goede docent wilt? Um, als je echt uh, een, een topdocent uh, bent... Uh, wilt zijn... Uh, jezelf vormt als een uh, excellente docent... Dan, dan, dan zit het... eigenlijk zou je rond je 55e met pensioen moeten mogen gaan. Want het is echt topsport. Dat kan je niet jaar in, jaar uit blijven doen. Dat gaat niet gebeuren. Dat weten nee. we. Nou ja, ik, uh, ik begrijp dat Balken en de Vier en, uh, ooit heeft uitgeroepen... dat we een kenniseconomie moeten worden. Ik hoop dat er nog steeds een soort overheidsbeleid is... dat garandeert dat, dat we excellente docenten krijgen. Op dit moment is dat niet zo, een overheid. Ja, uh, is er één teken ergens dat je kan bespeuren... dat uh, dat, dat binnen nu en korte tijd gaat gebeuren? Dat dat, dat, dat klimaat zodanig wordt... Dat die helden zoals u ze noemt, ook uh, als helden behandeld zullen worden? Nee, absoluut niet. Ik heb uh, niets kunnen bespeuren bij OCMW of bij uh, de, de overheid, waarvan ik denk van nou dit gaat de goede kant op voor onderwijs Nederland. Absoluut Met andere woorden, uh, u en uw collega's zullen nog steeds 60, 70 uur in de week moeten blijven draaien. Absoluut. Absoluut. Als je er iets van wil maken als school. Je kan ook weer uh, gas terugnemen. Denken, dit is mijn arbeidscontract. Ik uh, hou me volledig aan mijn arbeidscontract. Ja, maar als je, als je bij Erik van hetzelfde werkt en je doet dat... dan lig je eruit als leraar. Nou ja... Uh, dan word je ontslagen, hoor. Toch? Ja, dat, u neemt dat, geen dat, genoegen met... Nee, uh, maar met... dat is dus plagaat waar je in verkeert. Pleeg je roofbouw op jezelf en wordt het een fantastische school... en dan krijgen de leerlingen de toekomst die ze verdienen... Of hou je aan je arbeidstijden en dan, uh, dan moeten de kinderen maar hopen dat ze succesvol zijn. Ja. Dat, en en die, die splagaat zit elke uh, ieder persoon in Nederland dat in het onderwijs functioneert. Welke, welke offers breng je zelf? Nou ja, ik, ik, ik, maak, ik maak lange dagen. Uh, dus de dus, dus s'avonds op de tennisbaan staan, dat is er dan niet bij. Je, je moet gewoon, van zeven tot zeven ben je op je gebouw. En soms wat later. Uh, dat is roofbouw. Je wordt, uh, je wordt er moe van. Is je vrouw blij met je? Uh, hartstikke blij met mij. Uh, ook als je er weer niet bent? Of als je zo uitgeput... Uh... Nou ja, dit hoort wel bij mij, die arbeidstijden. En daarna uh, ben ik van haar. Uh, maar tussen zeven en zeven ben ik even van, uh, van school. Even? Ja, ach, uh, dat weet je als je met mij omgaat. Dat is, uh, dat zijn mijn, uh, daar ligt mijn passie, daar ligt een groot stuk van mijn, uh, van mijn leven, ligt toch in het onderwijs. En wat levert dit jou op dan? Want je, je, het kost je heel veel. Ja. Nou ja, ik liep plaats achter een leerling. En uh, dat was zo'n basisschoolleerling. Uh, er volgen 247 kinderen vanuit het basisonderwijs. die volgen onderwijs op onze school iedere dag. En ik liep daar achter en ik hoorde dat kind zeggen tegen een, een klasgenootje. van. Ik weet nu eindelijk wat een leidend voorwerp is. Ja, dat zijn hele kleine pareltjes. Dat, dat, dat is toch uh, iets om trots op te zijn. Tenminste, bij mij komt het over als... Waarom word jij daar gelukkig van? Ik denk dat daar een stukje script in zit. Uh, ik heb uh, mijn huidige positie toch te danken aan uh, mijn eigen goede docenten. Ik zie het belang van goed onderwijs om verder te kunnen komen. Ook om te kunnen ontsnappen aan je eigen milieu. Zoals wij dat destijds hebben gedaan. Door onder andere naar Schotland te gaan. En ik zou ontzettend graag ook die rol spelen met mijn team voor de leerlingen op onze school. Jij wil ook zo'n, hetzelfde zijn voor hen. als wat die schotten voor jou waren. Ja, uiteindelijk wel, denk ik. Mooi. We hebben een gastenboek. Ja. Bij Dit is de Zondag. En daarin uh, beschrijven onze gasten hoe hun ideale zondag eruit ziet. Um, wat uh, staat er... Uh, uh, hij is uh, niet, niet afgeschreven, naar nou, vertel maar. Dan kunnen de, de, de, de luisteraars kunnen straks op uh, eo.nl slash dit is de zondag teruglezen wat je okay. hebt opgeschreven. Maar je kunt in elk geval vertellen wat, het, wat jij graag op zondag doet. Het was vanochtend wat vroeger <laughs> dan normaal. Uh, kan ik u melden. Uh, mijn ideale zondag is toch wel om, om, om, om, om wat rust te pakken. Uh, we moeten denken uitslapen tot een uur of negen, half tien. En, de, en, en, en de, ja, spannender dan de krant wordt het ochtends uh, ah. uh, niet, uh, helaas. En nu de zomer is begonnen, ben ik uh, eigenlijk uh, de complete dag te vinden op het cricketveld. Kijk, ook dat overgehouden ja, aan uh, de ja, Schotse ja. overlanders zeg maar. Absoluut, ik ga het zo meteen weer, uh, gaan we weer spelen. Nou, heel veel plezier daarbij en heel erg bedankt voor je komst hier naartoe en je verhaal. En succes daarop het Hugo de Groot Dank u wel. Ja, uh, u kunt terecht op eo.nl. Um, dit is de zondag voor meer informatie over dit programma. Over de dichter, over het uh, gedicht. Uh, het uh, gastenboek. En uh, de uitzending terugluisteren, mocht u een deel niet hebben gehoord. Uh, zodra, uh, uh, zometeen na het nieuws, gaan we naar buiten met Vroege Vogels. En uh, als het goed is, uh, heb ik Menno Benveld aan de lijn. Welke dieren trekken vanochtend voorbij, Menno? Kiva, goedemorgen. Goeiemorgen. Nou, we beginnen zo direct met uh, de bever. Prachtig uh, groot. Heb je wel eens een bever gezien, Kiva? Niet in het echt, niet in het echt. Nou, het is echt bijzonder. Het is echt heel bij Janine is van de week op pad geweest... heeft bevers gezien en er uh, nog van onder de indruk. Nog steeds, ja. Zij ja. zijn zo groot. Ja. Oh. Nou, die bever en bijen. Het is het jaar van de bij... en wij krijgen zo recht een eigen bijenvolk. Dat alles na acht uur. Tot zo. Zometeen, kwart over twaalf.